4 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En straks natuurlijk in het NWS Radio 1-journaal deze speciale uitzending... reacties uit het land op het overlijden van prins Friso. Eerst het NWS-journaal met Dorot Megens. Op Aleishuis ten Bos is vandaag prins Friso overleden. De prins is overleden aan complicaties na de hersenbeschadiging... die hij opliep door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeluk... op 17 februari vorig jaar in Oostenrijk. Prins Friso, de tweede zoon van Beatrix en Klaus, is 44 jaar geworden. De prins werd na het ski-ongeluk opgenomen in een kliniek in Londen... de stad waar hij met zijn vrouw Mabel en hun twee dochters woonde. Hij werkte ook in Engeland bij Urenco. Begin juli verhuisde prins Friso van het ziekenhuis in Londen... naar Paleishuis ten Bos in Den Haag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen in verband... met het overlijden van Friso terug van hun vakantie in Griekenland. Premier Rutte noemt het overlijden van prins Friso intens verdrietig... Verslaggever Wilco Baum. Hij laat weten dat dit ondanks alles toch als een schok komt, dit nieuws. Prins Vizero was pas 44 jaar en stond tot aan het ski-ongeluk uh, midden in het leven volgens de premier. En uh, volgens hem is het voor prinses Mabel en hun dochters Luana en Zaria nauwelijks te bevatten... dat zij nu definitief verder moeten zonder hun man en vader. En uh, volgens de premier is dit ook voor prinses Beatrix een onbeschrijfelijk grote verlies... Een kind dat overlijdt is het allerergste dat een ouder kan overkomen, laat Rutte weten. Verder schrijft hij dat uh, koning Willem-Alexander, koningin Maxima... prins Constantijn en prinses Laurentien uh, nu een broer en zwager verliezen die veel voor hen betekende. En ook voor hen is dit een zwarte en droevige dag. Verslaggever Wilco Boom over de verklaring van premier Rutte. De burgemeester van Leg, Ludwig Moeksel, zegt dat hij bedroefd is en diep geschokt. Sinds het ongeluk heeft hij altijd intensief contact gehouden met de familie, zei hij in een eerste reactie. De vrouw die na een aanvaring tussen een tanker en een motorboot in Zeeland uit het water werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Ook zou er een tweede opvarende uit het water zijn gehaald. De motorboot werd vanochtend bij Wemeldingen in het kanaal door zuid overvaren door een Duitse gastanker. Hoeveel mensen er aan boord waren is niet duidelijk. De hulpdiensten gaan uit van vier personen. Bergers hebben de motorboot onder de tanker vandaan gehaald. De boot wordt op de kant getrokken. Er wordt nu onderzocht of er nog slachtoffers aan boord zijn. Canadese bedrijf Blackberry is op zoek naar een overnamekandidaat... of een partij die wil samenwerken. Blackberry heeft daarvoor een commissie samengesteld. Die gaat de opties onderzoeken. Smartphonefabrikant Blackberry, voorheen Research in Motion... verliest al jaren marktaandeel. Volgens de Blackberry-topman hebben de toestellen van het bedrijf... nog voldoende toekomst. Maar is het mede gezien de concurrentie nu het juiste moment... voor het bedrijf om naar strategische alternatieven te zoeken? Het weer. Van het westen uit meer zon. In het oosten nog een enkele bui. Het is 17 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon overal geregeld. Maar dan vallen er ook vaker buien, misschien met onweer. Verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van Velden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat tussen sliederrecht Oost en Papendrecht 5 kilometer. Vanwege een spoedreparatie aan de vangrail is bij Papendrecht de reishok dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knopend Gorkum via Oosterhout... over de A27, A59 en de A16. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag, u luistert naar een speciale uitzending van het NWS Radio 1 kanaal. Want een uur geleden kwam het bericht van de RVD. Prins Friso is overleden. Reacties komen binnen uit binnen- en buitenland. Voor de reacties, reacties uit het binnenland gaan we natuurlijk eerst naar Den Haag. Naar Wilco Boom. Wilco, waar je eerder deze uiting sprak over een uitgebreide reactie van premier Rutte. Maar andere politici hebben inmiddels ook gereageerd, neem ik aan. Ja, dat klopt. Inmiddels is er ook een reactie van PvdA-leider Diederik Samsom. Die laat weten diep geraakt te zijn door het overlijden van Prins Friso... Uh, het medeleven van hem en zijn partijgenoten gaat uit naar het gezin van de prins. Uh, en ook naar prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En prins Constantijn en prins Laurentien vanzelfsprekend. Uh, zij, de PvdA wenst hen alle buitengewoon veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd. Een nou, soortgelijke bewoordingen van D66-leider Alexander Pechtold, de D66-fractie heeft volgens hem met droevenis kennis genomen van het overlijden van Prins Friso. en, en wenst alle nabestaanden veel kracht toe. En uh, Pechtold wenst prinses Mabel en haar gezin, prinses Beatrix en het koninklijk paar. veel sterkte bij het verwerken van dit verlies en de moeilijke en onzekere periode die eraan vooraf ging. En dat is, zoals we alle weten, ook een hele lange tijd geweest... sinds februari vorig jaar, toen de prins dat ongeluk kreeg. Ja, en een reactie is er ook van uh, Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter... van de VVD, de grootste partij in de Kamer. Uh, bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van prins Friso. We leven intens mee met zijn dierbaren... en in het bijzonder met de koninklijke familie. We wensen hen alle kracht in de moeilijke periode die voor ligt. Al dus Halbe Zijlstra van de VVD. En als je dat toch nog even samenvat, de reactie van premier Rutte... want het was een uitgebreide reactie uh, op papier. Het betreft natuurlijk een privé situatie... omdat er geen lid meer is van het Koninklijk Huis. Maar wel een uitgebreide situatie waarbij premier Rutte heel duidelijk aangaf... Um, uh, hoe, hoe ook zijn rol was binnen de familie. Uh, ja, dat klopt. Um, en dat was natuurlijk ook vooral zijn rol binnen de familie... want hij uh, speelde geen rol meer sinds het huwelijk met, uh, met Mabel... Um, als mogelijke troonopvolger... En uh, ja, het is de, de, de premier is uh, van alle ministers het meest belast... of als enige belast met de relatie met het Koningshuis. Dus het is ook logisch dat de premier uitgebreid stilstaat... bij het overlijden van, uh, van een broer van de koning in dit geval. Ja, we weten dat de koninklijke familie snel terugkeert... vanuit het buitenland waar ze op vakantie waren. Uh, hoe geldt dat voor de premier? Is die in Den Haag? Nee, de premier is ook niet in Den Haag. Hij is ook nog in het buitenland. Hij zal dus ook vandaag niet uh, voor een camera of microfoon of anderszins reageren. Het blijft bij deze schriftelijke reactie... En die was misschien ook wel zo uitgebreid, omdat hij er zelf uh, niks meer over kan zeggen, omdat hij nog in het buitenland is. Precies, maar hij keert ook meteen terug? Uh, dat weet ik niet. Oké, okay, gaan we uitzoeken. Wilco boom vanuit Den Haag. We gaan even terug naar febru 17 februari vorig jaar, de dag dat Friso dat ski ongeluk kreeg in Oostenrijk. Een lid van de koninklijke familie is op skivakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. Prins Friso komt tijdens een skitocht met zijn vriend Florian Moosbrugger onder een lawine. Het gaat om prins Friso. De 43-jarige moest van noodarts gereanimeerd worden en werd in de Unikliniek Innsbruck gevlogen. In zorgwekkende toestand wordt hij overgebracht naar het Landeskrankenhuis in Innsbruck... dat gespecialiseerd is in de behandeling van lawineslachtoffers.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 Duitse levensgevaar. En de komende dagen is de verwachting zullen nadere prognoses volgen. Even lijkt er goed nieuws als NRC meldt dat de situatie van Friso meevalt. De pers, de Oostenrijkse pers, verspreidde gisteren het bericht. Er is sprake van een schedelbasisfractuur, wat een hele slechte prognose zou geven. Wij weten nu dat dat niet zo is. Wees blij dat we het rondvertellen. Dus de informatie die we hebben doorgelaten, was eigenlijk ja, het ontlastte een beetje. Dus het maakte het iets minder gezommen. Ja. Ja. Maar die berichten blijken achteraf niet waar, want een week na het onderzoek. Wordt pas duidelijk hoe slecht het met de prins gaat. Sinds deze onderzoek en de laatste neurologische tests die we gisteren nog doorgevoerd hebben, wordt duidelijk dat de sauerstoffmangel massieve schade im gehirn des patiënten veroorzaakt. De prins wordt overgebracht naar de Wellington Kliniek in Londen, de plaats waar hij met zijn gezin woont. Ja, ziekenhuis dat staat bekend als een van de beste klinieken in het land. En uh, ja, een van de belangrijkste onderdelen is de zogeheten Neuro Rehabilitation Unit. Ja, en dit is de afdeling waar uh, Prins Frieso wordt behandeld. Maanden is het stil, maar in de zomer, tijdens de fotosessie op de horsten, vertelt Prins Willem Alexander voor het eerst over zijn broer. Tot op de is er geen verandering uh, in zijn toestand. Dus de diagnose zoals die gesteld is in, uh, in Innsbruck die is nog steeds uh, van kracht. Een paar maanden later doet hij dat opnieuw op de verjaardag van Frieso. Familie, geen makkelijke dag vandaag. Helaas, zoals altijd kan ik niet meer zeggen, als er iets echt te zeggen is, dan zullen we een mededeling over doen als er kante veranderingen zijn. Maar uit de uitspraken van de prins blijkt ook dat er weinig veranderd is in de situatie van Frieso. Tot in november de Rijksvoorlichtingsdienst met een nieuw bericht komt. Prins Frieso toont sinds kort af en toe tekenen van zeer gering bewustzijn. Prins Willem Alexander is op dat moment met zijn vrouw Maxima voor een werkbezoek in Brazilië. Hij wil niet reageren op het bericht. Als hij er na een paar dagen toch naar gevraagd wordt, houdt hij zich op de vlakte. Het was uh, al beloofd meerdere malen. Zou er een mededeling gedaan worden zodra er een significante verandering uh, waargenomen was? Dat was het geval. De veranderde toestand is het eerste niveau boven de vegetatieve staat. Dat betekent dat iemand in een staat is waar hij minimaal bewustzijn heeft. En uh, dus minimaal besef van zelf of omgeving. En dat kan zich uiten in... Een uh, reactie die als uh, zodanig te herkennen is op een stimulus, bijvoorbeeld een vraag. Doe je ogen open, doe je ogen dicht, dat soort vragen. Aldus neuroloog Kuiper. Prinses Mabel laat tenslotte via Twitter nog van zich horen. Dit is de zwaarste periode van mijn leven. Mijn liefde voor Friso, de steun van familie en vrienden... en de vele berichten van medeleven geven mij kracht in deze moeilijke tijd. En de Rijksvoorlichtingsdienst voegde daar in november nog aan toe... dat het nog wel maanden kon duren voordat er meer duidelijkheid is. Prinses Mabel, die laatste tweet. Uh, ze werd gisteren 45 jaar, blijft achter met twee jonge meisjes. Um, we gaan even terug naar uh, Leg, waar het vorig jaar gebeurde. Want ook daar is inmiddels gereageerd, bedroefd gereageerd op het overlijden van de prins, zegt burgemeester Boeksel. Als ik voor enige minuten verstendigd word dat prins Friso verstorven is, waar ik. Uh persönlich tief betroffen, ja geradezu schockiert. Und natürlich bin ich das, das, zutiefst in meinem Herzen bin ich traurig und kann nur sagen, dass unser Mitgefühl, das nicht nur mein persönliches, sondern das Mitgefühl der Bevölkerung von Lech, und das glaube ich, ich kann nicht für alle sprechen. Das tiefes Mitgefühl mit der Prinzessin Mabel Mit den Kindern, mit Prinzessin Beatrix, mit dem König und Königin, mit Prinz Konstantin, dass wir zutiefst in Gedanken verbunden sind und auch sehr, sehr traurig sind. Ja, denn wann haben Sie diese Nachricht gehört? Ja, das wird jetzt eine halbe Stunde her sein. Ich weiß es auch nicht genau. Und, und von wem würden Sie informiert? Ich wurde von einem Freund informiert. Und der auch ein Freund von der Familie ist, oder? So ist es, ja. Ja, genau. Denn, denn wie waren die Kontakte mit der Familie in den letzten Jahren? Die Kontakte waren ja seit meinen Kindesbeinen an, haben wir gute Kontakte gehabt. Und ich kenne Prinz Frieser, seit er ein kleines Kind war und ich auch ein, ein junger Knabe war. Wir haben uns gekannt, haben viel. Freude gehabt und, und ja, ich habe mich sehr verbunden gefühlt und fühle mich sehr verbunden. Und auch in den letzten Jahren waren die Kontakte ja. immer noch sehr eng. Ja. Wird im Dorf noch was gemacht? Aber das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich das auch erst seit einigen Minuten weiß, aber Sie können davon ausgehen, dass wir in gebührender Art und Weise wirklich gebührend auch für Prinz Friso etwas machen. Burgemeester Moeksel van Leg in gesprek met uh, onze redacteur hier, Lideke Morsinkhoff. Hij uh, was diep geraakt, naar eigen zeggen, toen hij het nieuws hoorde van een vriend, een vriend van de familie uh, hier in Nederland. Hij betoont namens nou, het hele dorp medeleven, vanzelfsprekend aan de familie. Hij kent de Oranjes natuurlijk als een hele leven. Zegt ook dat hij als klein kind al nauwe banden had, ook met, uh, met de prinsen. En het dorp, zegt die Leg, zal op gepaste wijze stilstaan bij het overlijden van Friso. Hoe dat eruit gaat zien, uh, weet hij nog niet daarvoor voor is het nieuws, wat hem ook vanmiddag bereikte, nog te vers. Jeroen Snel, um, Koningshuisverslaggever uh, van de EO. Uh, je bent, neem ik aan, in leg geweest. Ik heb de situatie ja. daar. Frizo was een goede skier. Ja, die verhalen zijn ook tot ons uh, gekomen. Hij heeft gewoon echt domme, domme pech gehad. Uh, want inmiddels weet ik ook wel dat het risico... wat hij op die bewuste dag in februari nam... Uh, niet zodanig groot was dat het echt nou een roekeloze uh, toestand was... Domme pech gehad. Uh, maar kwam daar zijn hele leven al. Uh, de familie is zo verbonden met dat uh, dorp. Uh, en daar zijn ze eigenlijk meer gewone mensen. Uh, dan de koninklijke familie in Nederland is. Want daar zijn ze gewoon. Ja, hoe een hoe merk je gezin, dat? Nou ja, gewone gezin uh, op wintersport. En ook omdat ze uh, ja, opgaan daar in, in, in de gemeenschap. Als je daar loopt, heb je zelf niet eens door dat ineens Beatrix voorbij komt. met kies op haar schouder. Uh, dus t, ja, de mensen horen daar gewoon. Wat ik wel opmerkelijk vond dit jaar... is dat ze gewoon weer teruggekeerd zijn na leg. Een jaar na het ongeluk. Ja, maar ja, wat moet je anders? Mm -hmm. Dit is denk ik wel heel bewust uh, toch maar terug naar de plek... waar het gebeurde als ik een auto-ongeluk krijg. Dan moet ik eigenlijk de volgende week ook weer achter het stuur kruipen. Want anders uh, lukt het nooit meer. En nog meebel en de kinderen waren erbij dit jaar. Ja, ja. maar goed, het is, het is toch ook de plek... Uh, waar je dan met uiteindelijk goede herinneringen kan, kan terugkijken op Frizo. En ook met elkaar nog eens uh, de, de, ja de dingen de revue kan laten passeren. Van nou ja, vorig jaar zaten we hier ook. Toen moesten we steeds die rit maken naar Innsbroek. Uh, het helpt, denk ik wel in je verwerking. Ja. enige idee hoe dit dorp. Uh gaat stilstaan bij het overlijden van de kerk? Nou ja, die kerk daar is daar heel actief. Ook de laatste keer dat de skivakantie was... heeft de postoor daar nog een speciale mis opgedragen... voor Friso. Zijn foto stond toen ook voor in de kerk. Dus ik denk in ieder geval met een kerkdienst... en een dankdienst misschien wel... zal hierbij stil worden gestaan. Ja. De jeugd van Friso. Geen jeugd als alle kinderen. Toch hebben prins Claus, Klaus en Beatrix en ook de prins zelf... hun best gedaan om die jeugd van Friso zo gewoon mogelijk te laten zijn. Nou, om te beginnen, ik heb wel geprobeerd... en dat is mede omdat mijn ouders die dat mogelijk gemaakt hebben... om zoveel mogelijk een normale jeugd te hebben. Dus het is me inderdaad niet ontgaan dat ik de zoon van de koningin was. Uh, maar ik denk wel dat ik zoveel mogelijk... Ik ben naar een normale school gegaan. Ik heb uh, een normale studie gedaan. Ik heb een normale carrière proberen op te bouwen. Uh, dus in zekere zin uh, denk ik dat als je maar zelf relatief uh, normaal staat... en uh, doet zoals alle andere mensen, doet het niet zoveel met je. Maar je bent je wel altijd bewust van het feit dat je anders bent. En je maakt je ook wel eens zorgen om eerlijk te zijn. Of je, um, of je wel helemaal eerlijk behandeld wordt. Dus positief en negatief. Um, bijvoorbeeld toen ik ging werken, was een van de dingen die voor mij belangrijk was... dat ik ook op een, op een manier ging werken dat ik ook eerlijk beoordeeld zou worden. En daar maak je je dan wel zorgen over... Uh, maar om eerlijk te zijn, denk ik dat ik misschien een van de enige Nederlanders ben geweest... die ooit tevreden was over een slechte beoordelingsgesprek. <laughs> Omdat toen voor mij duidelijk werd dat ik echt op een eerlijke manier beoordeeld werd. Tevreden over een slecht functioneringsgesprek, een slechte beoordeling... want dan blijkt dat je niet als prins wordt beoordeeld, maar als mens, als werknemer. Dat is wat typerend, Hoe Snel. Ja, tuurlijk. Uh, als je van Oranje heet en je zit ergens in de klas... Ja, dan lijkt het alsof je een voorkeurspositie uh, hebt... Uh, er worden wel twijfels uh, geuit van uh, zijn die cijfers allemaal wel terecht die die prins maar halen is de afstuderen uh, scriptie de manier waarop uh, wel zo gegaan zoals bij een uh, andere burger ook zo gaan uh, dus Friso uh, die, die was blij met een slechte beoordeling want dan wist hij in ieder geval uh, ja, dat het eerlijk was maar dat was een buitengewoon intelligent mens zeer intelligent uh, hij was uh, echt wel het uh, financiële brein uh, van de familie gaf veel adviezen aan toen nog Koningin Beatrix. Uh, waar haar geld te beleggen. Uh, maar ja, het was ook een bankier. Is uh, omhoog gegroeid in, uh, in zijn carrière in Londen. Uh, Daar gaan we later uitgebreid op in. Maar ik wil even bij zijn jeugd blijven. Was het al vrij snel duidelijk dat deze jongen zeer intelligent was en zou gaan maken... in een wereld buiten de koninklijke da, da, familie. Dat is heel moeilijk te zeggen. Als je ze zag als kind... zag je ze tegelijk met z'n drieën. Een legendarisch interview is bijvoorbeeld... op Drakenstein in 1980. Uh, Beatrix is koningin. Ze moeten nog verhuizen naar Paleis Huis en Bosch. Maar dan zie je dat ze met z'n drieën optreden... voor de camera. Uh, en dat Willem-Alexander dan met name het woord neemt. En Constantijn die had... Uh, slechte cijfers uh, ook gehaald. En uh, dat uh, werd nog even genoemd. Maar Willem-Alexander springt dan gelijk in de Bres... Uh, dus eh, hoe, hoe iedere prins individueel... Eh het heeft gedaan en tegen de dingen aankeek, is moeilijk te zeggen. Net zo moeilijk als dat nu gaat over de dochters van Willem-Alexander en Maxima. Ze spreken altijd meer over de dochters dan ieder kind individueel. Omdat ze ook niet willen dat dat dan hun hele leven nog wordt nagedragen. Want we zien ook uh, in uh, citaten in dat interview waarin hij begin jaren tachtig, ook onder meer een citaat van hem. Die hij deed als kind. Je mag Alex wel in elkaar slaan, ja. Alex, Willem-Alexander. Maar niet doodslaan, want dan moet ik koning worden. Ja, dat, dat wilde hij niet. Nee. Dus, uh, nee, zijn was leven... dat een oprechte uitspraak? De, dat was oprecht. Uh, want dat leven later in het buitenland, uh, dat beviel hem goed. Dat, dat hele koninklijke gedoe, dat vond hij eigenlijk maar niks. Koninginnedag, waar we hem dan zagen, dat was echt een moedje voor hem. Maar als hij de keuze had, uh, kwam hij niet. En hij is ook wel eens niet gekomen. Is dat zo? Ook om, maar dan weten we niet of hij niet wilde komen of dat hij weer heen was. Le, had of, of andere, uh, ja. dat dan had hij andere verplichtingen, zo werd dat al gezegd. Want als hij erbij was, beschrijf dan zo, zo, zo, de manier waarop hij zich bewoog... binnen de familie die van stand naar spelletje... Van, ging te ja, dat vond naar hij moeilijk. Moesten. Je zag dat hij daar eigenlijk niet heel erg van genoot. Mabel die trok dan wel eens de aandacht uh, naar zich toe. Een beroemd fragment is uh, de trekpop. Die wordt overhandigd aan Mabel en Friso door iemand uit het publiek... Dat is een afbeelding van Beatrix. En uh, Mabel, die speelt daarmee, maakt er nog een geintje van. Nou, ik hoef alleen maar een touwtje te trekken. Nou, dat is gelijk gevaarlijk, want dan heb je het over Beatrix als koningin. <laughs> uh, maar hij, hij genoot daar niet echt van. Dat, dat zag je gewoon. En ja legendarisch zijn toch ook wel de beelden uit de huwelijksdienst. Waar Mabel steeds oogcontact zoekt uh, met Frizo. Waar uh, Frizo redelijk stoïcijns voor zich uit uh, bleef kijken. Maar desalniettemin, 2010 heb ik hem zelf nog mogen ontmoeten en interviewen spontane man, op dat moment wel. En als je zeg maar, in zijn vachtgebied kwam, als je daarover kon spreken... Ja, dan ging hij open en uh, dan vertelde hij honderd uit. Jeroen Snel, dank We spreken met Michiel Zonneville. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. Uw reactie op het overlijden van de prins vandaag? Nou ja, in uh, de afgelopen vijf kwartier is geloof ik alles nu al uh, langsgekomen. Maar ik wil gewoon op dit moment zeggen dat... Wij als uh, Koninklijke Bond van Oranje-vereniging uh, meeleven. Met, de, uh, met prinses Mabel, prinses Beatrix. en de leden van de Koninklijke Familie. En we hebben dus met droefheid kennis genomen van dit bericht. Ja, hoe hebt u de afgelopen tijd dat nieuws gevolgd over Friese Was-vereniging? Nou ja, het, uh, uh, zoals iedereen, denk ik. Het kwam zo nu en dan even weer heel duidelijk naar voren. Als er. Uh, weer een, uh, ja, een gelegenheid was waar meer leden van, de van het Koninkhuis... koninklijke familie aanwezig waren, zoals onlangs bij de inhuldiging. Ja, dan is er altijd even... Nou, Frieshoek is er niet bij. En uh, dan sta je even stil bij uh, ja, wat hem is overkomen en uh, uh, waar hij nu is. Had u op enige manier nog een soort optimisme, een soort hoop... dat hij, nadat hij vanuit Londen, vanuit het ziekenhuis... naar het paleishuis ten Bos was overgebracht, dat er nog misschien beter nieuws zou komen dan wat we vandaag hebben gehoord? Nou, ik wil daar verder niets over zeggen. Alles wat je zegt uh, is toch een vorm van speculeren. Ik heb daar mijn persoonlijke gedachten over, maar die wil ik graag voor me houden. Hoe herdenkt u, Prins Frizo? Nou, uh, we hebben net even ja, spoedberaad gehad binnen ons bestuur. We wachten nu verdere mededelingen af... van uh, de RVD... over wat er nu de komende dagen... gaat gebeuren. Want ja, zelfs de leden van het Koninklijk Huis... Koninklijke Familie moeten nog uit het baan... terugkomen of ergens anders vandaan. Dus uh, het is voor ons... ook nog even onduidelijk... Uh, wat het officiële protocol zal zijn. En we willen ons uitdrukkelijk daarop uh, baseren... voor we zelf uh, ja, acties gaan ondernemen. Maar ik, ik neem toch aan dat u als voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen... toch al uw gedachten hebt laten gaan... over de manier waarop u nu naar buiten gaat treden. Ja, we hebben natuurlijk al uh, een mededeling op onze website. Uh, ja, althans gepland. Ik weet niet of hij er al op staat intussen. En, uh, de, de, de, de website is... We zullen zeker de komende tijd onze leden uh, adviseren. Over wat. Want ik kreeg al bericht van een Oranje-vereniging. die een jubileum had. van hoe moeten wij dat nu doen in deze hm. dagen. Ja, Wij wachten dus even nu de RVD af. Ja, want wat is het adres van uw website? Uh, Oranjebond.nl. Ja, want wat is het bericht wat daarop zou moeten verschijnen? Nou, dus dat wij. Uh, uh, met de hoeveelheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Prins Frizo... en ja. dat we meeleven en onze deelneming willen doen toekomen. Ja, er en... is, is geen bepaalde actie die u nu onderneemt? Om... Nee, nog niet. Nee. Nee. Nee. Daar willen we uitdrukkelijk nog even mee wachten tot er meer uh, officiële mededelingen komen. Ja. U, u, u, u heeft wel eens het ontmoet, mag ik aannemen, Prins Frizo. Uh, ik ben aanwezig geweest bij het huwelijk in 2004. Ja. Wat voor indruk hebt maar u? Maar persoonlijke ontmoeting heb ik verder nooit gehad. Nee, wat, wat, wat voor indruk uh, had u van de prins? Uh, nou ja, ik denk het uh, beeld, uh, nou, mijn beeld is ook gevormd van wat je hoort uh, en leest in de media. Uh, een enkel uh, interview. Hè, de, vo de voorgaande gast uh, gaf er ook al een beeld van. En uh, wat ik daaruit opmaak was dat hij heel scherpzinnig was. Slim dus. Uh, humor. Uh, ja, ik kan er verder weinig aan toevoegen. Nee, uh, u hebt denk ik met bewondering gekeken hoe de familie de afgelopen tijd hiermee heeft, is omgegaan. Jazeker, want uh, Goed, bij uh, lid zijn van het koninklijk huis of de koninklijke familie hoort een vorm van de openbaarheid. Voor de een wat meer en minder. En uh, ja, als je dan persoonlijk, maar of met z'n allen toch steeds uh, ja, elke dag al met te zeggen opstaat met een groot verdriet. Uh, en dat er ook uh, in de openbaarheid. Ja, niet te veel mag laten blijken, want iedereen verwacht altijd lachende mensen overal. Ja, dan heb ik daar bewondering voor. Ja, want u stelt, zich, denk ik, zoals menigeen de vraag af, hoe doen ze het in de wetenschap dat er zo'n uh, hecht familielid uh, uh, in diep coma ligt? Ja, je bent, uh, uh, je behoort tot het koninklijk huis, uh, koninklijke familie, want er is een verschil tussen natuurlijk. En uh, ja, alle schijnwijpers zijn voortdurend op jou... Gericht. En uh, ja, heb je dan wel eens een moment, behalve binnen de muren van je eigen huis, om uh, eens even ja, een, uh, een traan weg te pinken, of eens even te slikken, zonder dat iedereen er weer van alles van denkt. Ja, wat is nou de beste manier om als Oranje Vereniging uh, die droefheid, maar ook die dankbaarheid aan de Koninklijke Familie duidelijk te maken? Nou, we zullen dat uh, zeker... Uh in woord en schrift uh, laten blijken. En er zullen vast de komende tijd momenten zijn... dat we het meer persoonlijk uh, kunnen laten zien en horen. Ja, want wat is dan de manier om te doen? Want meestal zijn er toch wat meer vreugdevolle bijeenkomsten... met name de afgelopen jaren met de troonswisseling uh, en dat soort ja. zaken. Nou, we hebben natuurlijk binnenkort uh, ons jaarlijkse congres... Uh, dan kun je er nog aandacht aan besteden. Maar het is allemaal op dit moment wel gissen. Omdat het allemaal nog zo vers en zo rauw is, dit nieuws. Dat ik er uh, op dit moment nog geen uh, uitspraken over mag en kan doen. Zo vers en zo rauw dat inderdaad op uw website het bericht nog niet is uh, verschenen. Oranjebond.nl uh, Ik dank u in ieder geval hartelijk voor uh, deze eerste reactie op het overlijden van Prins Frizo. Michiel Zonneville, voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. Goedemiddag. In een interview dat Prins Frizo en Mabel smit vlak voor een huwelijk gaven, vraagt presentatrice Maartje van Wegen of Prins Frizo een hekel heeft aan publieke optreden, zoals dag. Hoorden daar net uh, al de verslaggevers de een en ander over zeggen. Het antwoord van Frizo, daar klopt helemaal niets van. Zijn aanstaande voegt daar aan toe. Maar ik denk wat daar wat wel bij komt, is dat, dat Frizo iemand is die. Um... Ja, het straalt niet fysiek van hem af soms als hij als ergens plezier in heeft. En hij kan er, heel eerlijk gezegd, soms een beetje norsig uitzien zelfs. En, uh, maar hij, hij, je moet hem beter kennen om te weten dat hij, dat hij dingen wel leuk vindt. Zelfs als hij het misschien niet uitstraalt. Prinses Mabel was dat. In dat interview wordt ook een beruchte uitspraak uit Friso's jeugd aangehaald. Friso zou op zijn achtste of zijn negende over Willem-Alexander hebben gezegd... je mag Alex wel in elkaar slaan, maar zorgen dat hij niet doodgaat... want dan moet ik koning worden.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 ...neuroloog, die we bellen. Bernard uit de Haag, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer uit de Haag, u bent voorzitter... ...van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Wat is uw reactie op het overlijden van prins Frieso? Ja, het is, ik vind het heel triest nieuws voor de familie. Die heeft een, die heeft een hele zware tijd gehad, al heel lang, al anderhalf jaar lang. En nu is het uiteindelijk dan tot het overlijden gekomen. En ik vind dat vooral ja, heel triest voor de directe familie, voor vrouw, kinderen... Uh, voor uh, moeder, uh, broer, uh, schoonfamilie, ja, het is heel lief. Ja, was het deze uitkomst ook iets waar u meer rekening mee hield... dan dat u dacht, dit gaat nogal heel lang duren? Uh, ik weet niet of de term rekening houden... Uh, uh, uh, uh, Pardon. Deze lijn gaat niet helemaal goed. Misschien kunt u even... We bellen u even. Mm, ja, ik hoor u wel. Ja, gaat u, gaat u verder. Ja, wat is in de auto, dat is wat ongelukkige situatie. Weet u uh, wat? U wat zei... Weet u, gaat u even uw auto stilzetten. Dat praat misschien wat makkelijker, is de situatie wat beter. We komen zo bij u terug. Prima. Gaan we even naar Juris Stubenitski uh, met de reactie die we binnen zien komen. Ja, premier Rutte, die zegt... Uh, voor prinses Beatrix is het verlies onbeschrijfelijk groot. Een kind dat overlijdt, is het allerergste dat een ouder kan overkomen... Veel andere politici uh, reageren ook. Emile Roemer van de SP die twittert... Ik wens de koninklijke familie heel veel kracht en sterkte voor de komende tijd... met het verwerken van dit grote verlies. Geert Wilders van de PVV, hij zegt... Diep getroffen door overlijden prins Friso. Gedachten gaan uit naar zijn familie, Mabel en de kinderen. ChristenUnie-leider Ari Slob schrijft een soort gelijkbericht. Ook bij 50PLUS-voorman Henk Krol komt het hard aan. Even helemaal stil vanwege dit trieste nieuws sterkte en veel kracht toegewenst. De politie laat ook van zich horen via Twitter. Korpschef Gerard Bouwman laat weten... de Nederlandse politie betuigt haar deelneming aan de koninklijke familie... na het overlijden van prins Friso. En niet alleen wij op Radio 1 besteden hier aandacht aan. Sky Radio heeft de programmering aangepast, speelt andere muziek. Ook op 3FM doen ze dat. Op Radio 2 heeft het programma Knooppunt Kranenbarg een aangepaste uitzending. Dat vraagt luisteraars hoe zij prins Friso herdenken. Jurie je dankjewel voor de eerste reactie. Je gaat verder kijken. We gaan nog even opnieuw um, verder praten met Jeroen. Jeroen, snel, want je bent natuurlijk ook aan het kijken wat jouw bronnen en jouw contacten binnen die cirkel van de koninklijke familie, mag ik zo zeggen, jou wellicht kunnen meedelen. In ieder geval uh, reacties die jij zoal tegenkomt binnen de bronnen die jij vaak raad Nou, het is uh, nog niet heel veel, als ik heel eerlijk ben. Uh, toch dat onverwachte. Uh, wat toch opvalt is dat Willem-Alexander en Maxima dus zelf... Uh, niet in het land waren, maar op vakantie. Prinses Beatrix was in Italië. En prinses Mabel, waarvan we al zeiden... gisteren had haar 45e verjaardag... heeft gisteravond laat nog een uh, tweet verstuurd... waarin ze iedereen bedankte voor de felicitaties. Dus... Hm. Uh, daaruit mag je toch ook wel weer opmaken dat ook voor haar het overlijden uh, vandaag onverwacht is gekomen. Precies, want als er uh, slechte nieuws al in aantocht was geweest, dan had ze dat ongetwijfeld niet gedaan. Ja, ja. ja Prinses Mabel 24, ze werd gisteren 45. Jeroen Snel, dankjewel. Het is uh, half vijf geest. Uh, we gaan naar het NWSUNA. Dit is Radio 1. Krijgt u van door, op paleishuis ten Bosch is prins Friso overleden. Hij is bezweek aan complicaties na de hersenbeschadiging die hij opliep door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeluk februari vorig jaar in Oostenrijk. Prins Friso, de tweede zoon van Beatrix en Klaus, is 44 jaar geworden. De prins werd na behandeling in Oostenrijk opgenomen in een kliniek in Londen, de stad waar hij met zijn vrouw Mabel en hun twee dochters woonde. En hij werkte ook in Engeland bij Urenco. Begin juli verhuisde prins Friso van het ziekenhuis in Londen naar Paleis paleishuis ten Bosch in Den Haag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen in verband met het overlijden van Friso terug van hun vakantie in Griekenland. Premier Rutte noemt het overlijden van prins Friso intens verdrietig. In heel politiek Den Haag wordt geschokt gereageerd. Veel Kamerleden laten via Twitter weten dat ze meeleven met de koninklijke familie. Het overlijden van prins Friso is ook in het buitenland breaking news. Condoliance.nl heeft een condoleance-register geopend... Maar de site is door overbelasting moeilijk te bereiken. Tot zover. De verkeersinformatie op deze maandagmiddag. Jolanda van der Velden. Vanwege een spoedreparatie staat er op de A15 Gorkum richting Rotterdam... tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 4 kilometer. Bij Papendrecht is de linker rijstrook dicht. Er wordt gewerkt aan de vangrail. richting Rotterdam kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Gorkum via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Twee over half vijf. Goedemiddag. Normaal gesproken zou nu het radio eens beginnen. We zijn al geruime tijd in de lucht met een speciale uitzending vanwege het overlijden van prins Friso. We hebben contact op dit moment met uh, Bernard uit Den Haag, neuroloog, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoop nu dat de lijn wat beter is. De lijn is uitstekend. Dan kunnen wij meteen doorgaan op mijn vraag die ik u voor het nieuws stelde over het feit of u als neuroloog enigszins rekening had gehouden met, met, met deze afloop. Kijkend naar het feit dat hij was verplaatst van Londen vanuit het ziekenhuis naar Paleis Huid en Bos. Nee, ik moet zeggen dat die verplaatsing, wat mij betreft, niet een aanleiding was om hiermee rekening te houden. Het feit wel dat hij in een hele. Uh, een slechte situatie was, uh, nog niet goed uh, reageerde op de omgeving, dus eigenlijk in een coma of een minimal consciousness verbleef al gedurende zo'n lange tijd. Ja, dan moet je er ook rekening mee gaan houden dat op een gegeven moment uh, de complicaties te veel worden en uh, het lichaam het opgeeft. Dus in die zin had ik er wel rekening mee gehouden. Het was maar mij betreft niet zozeer de verplaatsing die, uh, die dat uh, veroorzaakte. Want er zijn op een gegeven moment complicaties die optreden, waar moet je dan aan denken? Ja, de, ik. ik ik ken de specifieke situatie niet, ik zat niet in het behandelteam, maar iemand die uh, langdurig bedlegerig is omdat hij comateus is, die loopt allerlei uh, risico's. Die kan aan allerlei complicaties blootgesteld worden. Wat het betreft luchtwegen, urinewegen, huid. Je kunt je van alles bij voorstellen: ook de hersenen zelf die uh, langdurig beschadigd uh, zijn geweest, uh, kunnen problemen geven. Dus en, en, ja, er is een breed scala aan mogelijkheden waar wij op een gegeven moment uh, ja, de strijd uh, niet meer winnen. En die strijd die versnelt zich dan ook als er een complicatie optreedt... die niet meer uh, te, te bestrijden is? Ja, zeker. Ja, zeker. En, want het komt enigszins als een verrassing, is onze indruk... omdat de rest van de familie in het buitenland was... inmiddels terug is of weg naar Nederland... dat inderdaad zijn overlijden uh, toch als een verrassing is gekomen. Ja, ik, ik, ken de, ik ken de specifieke situatie van hem zelf niet... dus daar durf ik uh, niks over te zeggen. Uh, ik ik wil er ook verder helemaal niet op speculeren. Ik moet zeggen dat ik het vooral voor henzelf heel triest vind. Uh, en voor de directe familie, vrouw, kinderen is het natuurlijk een vreselijke dag. Ja, nee, laten we inderdaad niet speculeren over zijn specifieke situatie. Maar op basis van uw ervaring toch praten over de situatie waarin zo'n patiënt zich dan bevindt. Want op basis van wat we weten en wisten, waren er wat u betreft dan het afgelopen anderhalf jaar nog momenten waarop u de indruk had dat hij nog kon herstellen? Ik weet dat er veel aandacht is geweest uh, in de transitie van dus de overschakeling van dat echte diepe coma naar die minimal consciousness. Hoewel uh, ik uh, zelf uh, daar niet bij betrokken ben geweest, uh, werd ik daar niet onmiddellijk uh, heel positief over. Waarom niet? Dus in die zin, uh, omdat ik het wel heel erg lang vond duren en ik vond dus ook dat daarna de situatie wel heel erg lang uh, is uitgaande van de Rechtgeving die ik ook via de pers hoorde, het uh, daarna ook daarbij is gebleven. En ik begreep ook uit het persbericht dat er geen echte veranderingen meer zijn geweest sinds die, uh, die verandering die eerder gemeld werd. En ja, en dan duurt iets heel erg lang. En als iets heel erg lang duurt en de situatie niet duidelijk verbetert, ja, dan, uh, dan uh, ja, verdampt langzaam je optimisme. Ja, want dat was inderdaad zoals de Rijksvoorlichtingsdienst dit verwoordde in het communiqué van vanmiddag. Sinds november 2012 vertonen prins Friso tekenen van zeer gering bewustzijn. Minimal consciousness. Een toestand waarin zich sindsdien geen veranderingen hebben voorgedaan. En dan in juli werd hij overgebracht naar Paleishuis ten Bos. Maar wat was dan in die periode, die dan ja, niet meer dan een maand heeft geduurd, eh, wat de, de behandelaars daar hebben kunnen doen? Ik weet niet of de behandelaars iets hebben kunnen doen. Ik heb volgens mij werd ook gemeld bij de verplaatsing van Engeland naar Nederland dat een specifieke behandeling eigenlijk niet meer geïndiceerd was. En dat was ook geen reden meer om in een ziekenhuis te blijven. En dan komt het neer op verzorging. Uh. De verbinding wordt slechter. Ik, uh, ik, ik dank u in ieder geval hartelijk. Het verhaal is helder van uw kant. Bernhard Uit, de Haag, neuroloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Uh, we gaan verder naar Den Haag, naar Ari Slob. Goedemiddag. Goedemiddag. Fractievoorzitter van de ChristenUnie. Um, wat is uw reactie op het overlijden van de prins? Ja, onder de indruk van het bericht. Je wist natuurlijk dat zijn situatie ernstig was. Maar dan komt zijn bericht toch eigenlijk wel onverwacht opeens... En... Dan gaat je meeleven natuurlijk uit naar, uh, naar zijn vrouw en de kinderen en de familie. Als iemand op zo'n jonge leeftijd overlijdt, dat is ingrijpend. Dat zijn de eerste gedachten. Maar dan kijkt u ook terug op het leven van een prins. De tweede in lijn in langer tijd. Dat klopt. Uh, tot 2004, tot zijn, uh, tot zijn huwelijk. Uh, een, een, een lid van de koninklijke familie die natuurlijk ook veel uh, in beeld is uh, geweest. En... Uh, Uiteindelijk uh, ook veel in het buitenland heeft gezeten de laatste jaren, maar hij was uh, onderdeel van, uh, van de koninklijke familie. en uh, In dat opzicht voor hen natuurlijk ook een heel groot verlies dat, uh, dat hij vandaag overleden is. Ja, hebt u persoonlijk wel eens met hem te maken gehad? Ik heb hem persoonlijk wel een keer ontmoet, maar dat zijn hele korte ontmoetingen geweest. Ik gaf het net ook al aan, hij heeft veel in het buitenland uh, gezeten, dus er zijn ook heel veel ontmoetingen geweest waar hij niet bij was... omdat hij dan in het buitenland uh, verbleef. Zeker de laatste jaren was dat het geval. Ja, hoe zou zijn persoon willen schetsen dan? Wat ik van hem heb meegemaakt was het iemand die uh, nou heel erg uh, intelligent was. Uh, hij is ook heel veel met studie uh, altijd uh, bezig geweest. Daar heeft hij zich volgens mij ook vol uh, altijd op uh, gestort. Ook iemand die echt zijn eigen afwegingen maakte. Uh, dat bleek uiteindelijk ook wel uh, door zijn uh, huwelijk. En ook de keuze uh, waar toen destijds natuurlijk ook enige discussie over was, uh, om wel of niet daar goedkeuring uh, voor uh, te vragen. Maar het beeld is wel van een hele intelligente man... en uh, die uh, tot zijn uh, ongeluk, dat verschrikkelijke ongeluk... Uh, uh, ook uh, behoorlijk uh, met carrière bezig was. Um, iemand ook inderdaad, zoals u schetst... Uh, heel duidelijk voor zijn eigen geluk en zijn eigen carrière koos... Um, als we dan toch kijken naar de manier waarop de koninklijke familie er de afgelopen tijd mee om uh, is gegaan. Uh, Koningin Beatrix, toen Koningin Beatrix, die regelmatig naar Londen ging. Uh, Willem-Alexander, Iden-Dito. Heb u enig idee wat voor invloed dit gaat hebben op met name het, uh, de, de, de koning? Nou ja, kijk. Als je zelf ook in je eigen omgeving hebt meegemaakt... dat mensen waar je erg veel van houdt overlijden... dan weet je dat dat natuurlijk gewoon altijd natuurlijk invloed op je heeft. In de situatie van onze koning gaat het om zijn broer. Iemand waar je van gehouden hebt. en ja, Dat is natuurlijk gewoon een enorm gemis. En In dat opzicht zal men ook weer tijd nodig hebben... om, ja, om dat verlies zeg maar, ook te verwerken. Dat, ik denk niet dat dat anders is dan bij, bij andere mensen... Uh, ingrijpend. Uh, daar heb je tijd voor nodig. En ik heb ook de indruk dat het behoorlijk onverwachts uh, uh, gekomen is. Dus ik wens ze ook heel veel sterke en kracht toe om, uh, om dat verlies ook te dragen. Ja, en ook uh, troost te vinden. Je moet kijken naar de manier waarop ze dat hebben gedaan de afgelopen anderhalf jaar. Uh, was het wel bewonderingswaardig dat ze toch op een of andere manier die privé-tragedie konden scheiden, althans naar de buitenwereld toe, uh, van, uh, van hun functies? Ja, daar was ik ook erg van onder de indruk. Uh, ik heb daar de afgelopen jaren natuurlijk hebben we dat allemaal ook kunnen zien. Ook onze uh, ja, voormalige koningin, nu prinses uh, Beatrix, heeft dat ook op een uh, indrukwekkende manier ook uh, gedaan. Je merkte gewoon wel dat ze daar natuurlijk uh, het zwaar onder had. Maar uh, ja, zij heeft dat echt op een hele goede manier uh, volgens mij een plek uh, kunnen geven. En voor haar is het natuurlijk ook echt heel erg als je als, als moeder je, je zoon verliest. Dat is natuurlijk een van de ergste dingen die je maar kunt uh, voorstellen. Arislof, fractievoorzitter van de Christen U. Dank voor deze reactie op zender. Graag gedaan. Blijven in Den Haag bij Wilco boom. Want jij bent, Wilco, reacties aan het verzamelen. Uh, wat heb je zoal uh, gevonden? Ja, de nieuwste reactie is die van uh, SP-leider Emile Roemer. En hij wenst de koninklijke familie heel veel kracht. Hij laat ook weten dat hij veel waardering heeft... voor de manier waarop uh, prinses Beatrix, koning Willem Alexander en koningin Maxima... Ondanks het ziekbed van uh, prins Frizo hun taken hebben vervuld de afgelopen tijd. En in het bijzonder wenst emil Roemer prinses Mabel en de kinderen veel sterkte toe voor de komende tijd. De afgelopen anderhalf uur zijn er natuurlijk al heel veel reacties gekomen. Veel van fractieleiders die nog in het buitenland zitten van, uh, met vakantie. Zoals Halbe Zijlstra bijvoorbeeld van de VVD die bedroefd kennis heeft genomen van het overlijden. En intens meeleeft met prinses Mabel en de andere dierbaren. En hij wenst hen allemaal veel kracht in de moeilijke periode. Hetzelfde geldt in min of meer vergelijkbare bewoordingen... voor PvdA-leider Diederik Samsom. Ook nog in het buitenland met vakantie. Eh, maar diep geraakt door het overlijden van de prins. En het medeleven gaat uit naar het gezin en de andere nabestaanden... die ook veel sterkte en kracht wordt eh, toegewenst. Nou, eh, meelevende reacties ook van Alexander Pechtold bijvoorbeeld... van Wim van der Kamp van het CDA, van Kees van der Staaij, van de SGP... Uh, Arie Slop hoorden we zojuist al. En ook van Geert Wilders, die diep getroffen is. En een hele uitgebreide reactie, we hebben er eerder aandacht aan besteed... kwam van minister-president Rutte... die het ondanks alles toch een schok noemt dat de prins is overleden. Uh, en, en ook schrijft, een kind dat overlijdt... is het allerergste dat een ouder kan overkomen. Meelevende woorden in de richting van prinses Beatrix. En de prins was volgens hem professioneel en gepassioneerd en hij wordt volgens de premier met het diepste respect herdacht... Welke boom met de politieke reacties in Den Haag. Ook op een rijtje gezet op onze website nos.nl. Daar ook meer andere reacties die binnenkomen via een uh, live blog, Wat wordt onderhouden op nos.nl. We gaan naar Paul Sanders. Want Paul, jij bent uh, snel afgereisd naar Paleishuis ten Bos. Waar vanmorgen prins Friso is overleden. Is daar iets te zien wat, uh, wat het uh, droevige nieuws illustreert? Nou ja, behalve inderdaad dat er uh, veel de vlag uh, ziet trouwens nu niet half hangt. Dat is op zich wel apart, maar uh, in ieder geval zijn er al wat mensen... die zich hebben verzameld bij dat imposante hek van Huis ten Bosch, Paleis Huis ten Bosch. Uh, daar worden mensen die komen op de fiets even langs om te kijken ja, of er iets uh, te zien is... of in ieder geval praten met elkaar over het overlijden van de prins. Uh, nog geen bloemen, dat soort dingen. Dat zullen dingen zijn die je allemaal later op de middag... Uh, ...waarschijnlijk wel te zien zullen zijn bij de hekken van het paleis. Um, en verder is het hier natuurlijk een hele prachtige omgeving. Het is een beetje raar natuurlijk. Het, is een, een, een, een, het ligt midden in een lommerijk gebied, een, een mooi bos. En een hele rustgevende omgeving is het, waar nog niet heel veel uitingen van rouw zijn. Want je had het even over een vlag die half slok zou hangen. Hebben je dat eerder gezien dan vanmiddag? Nee, maar ik had het eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen Tim, ik had het eigenlijk wel verwacht dat de vlag Halle stok zou hangen. Uh, ik zie de oranje wimpel met het blauwe kruis, Het hangt ver weg, dus ik kan niet precies zien wat voor vlag het is. Maar die hangt niet Halle stok. die hangt gewoon uh, ja, bovenin uh, de vlaggenmast. Uh, dus eigenlijk ging ik ervan uit dat dat gebeurd was, maar dat is dus blijkbaar niet gedaan. Oké, okay, en verder kun je van grote afstand geen ontwikkelingen zien bij het paleis. We verwachten natuurlijk dat de koninklijke familie terugkeert, die is bezig terug te keren. En die zullen dan daar arriveren, maar daar zie je nog geen voorbereidingen voor. Nee, nee, nee. Dus, uh, achter de hekken uh, is het, uh, is het uh, stil. Je ziet uh, weinig mensen lopen. Sterker nog, je ziet helemaal niemand lopen. Je kunt ook ja, nauwelijks naar binnen kijken natuurlijk. Die afstand is veel te groot. Uh, er zijn vooral mensen bij de poort, bij het hek, uh, maar op het terrein van het paleis zelf is het te zien en is dus geen activiteit te zien. Pas anders bij Paleis Huis van Bos. Ongetwijfeld later deze speciale uitzending met reacties van de mensen die eh, daar naartoe stromen. om op een of andere manier hun medeleven aan de familie kenbaar te maken. We staan uitgebreid stil bij het leven van Prins Friso. We hebben de afgelopen anderhalf uur, bijna twee uur, gesproken over zijn geboorte, over zijn doop, zijn huwelijk. Maar we staan er even stil bij wie hij was. Hij was ingenieur in luchtvaarttechnische bedrijfskunde. Van 1988 tot 1994 volgde hij de studie luchtvaart. Luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. En tegelijkertijd studeerde hij bedrijfseconomie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... waar hij in 1995 zijn doctoraal examen haalde. En die studies die volgde hij dus deels tegelijkertijd. Ik, mijn eerste keuze was voor vliegtuigbouw. heb ik met heel veel belangstelling gedaan. Ik vond het een hele leuke studie. Uh, op een gegeven moment werd me duidelijk dat ja, alleen maar de techniek... alleen uh, iets over de techniek weten... Uh, toch ook beperkingen met zich meebrengt... en dat een economische uh, opleiding heel goed bij aansluit. Um, en toen ben ik dus na twee jaar... heb ik besloten om ook economie erbij te gaan doen. Het past ook heel goed bij elkaar. Prins Friesel, zeg maar de bolleboos van de familie in dat interview. Hij was opgelucht dat hij klaar was met zijn studie, dat wel. Als ik heel eerlijk ben, heb ik na zeven jaar universiteit het even gehad ermee. Zien jullie nu eerst de echte baan? Uh, ja, ik kijk er erg naar uit. Uh, het lijkt me een ontzettend leuk bedrijf waar ik ga werken bij McKinsey. Denkt u dat u daar kunt onderduiken als een gewoon iemand? Onderduiken denk ik dat me nooit lukt, maar normaal functioneren denk ik wel. Prins Friso, hij was dus klaar, eh, blij dat hij klaar was met die studie. Hij werkte een jaar bij McKinsey in Amsterdam. In 1996 stopte hij daarom nog een studie in Frankrijk te volgen. Hij werd MBA aan het European Institute of Business Administration in Frankrijk. Twee jaar later ging de prins aan het werk bij de zakenbank Goldman Sachs in Londen. Daar woonde het gezin ook iets buiten de stad. En hij was na zijn dood chief financial officer bij energiebedrijf Urenco. Um, dat was, zo kun je dat zeggen, een bolleboos. Iemand die zoveel studeerde aan uh, bedrijfseconomie, lucht, ruimtevaart, techniek. Professor Klaas Smit, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt een les gegeven. Mogen we in die termen wat spreken? Misschien een ontzettend droevig moment. bolleboos, iemand die ongelooflijk intelligent was. Uh, hij was zeker intelligent, ja, dat klopt. Hoe werd u hem gekend als student? Een uh, student met een uh, ruime belangstelling... En niet alleen voor zijn studie, maar ook voor, uh, voor de omgeving. Uh, dat wil zeggen, de studenten en uh, de staf aan de universiteit. En uh, ja, hij stelde zich uh, echt uh, heel positief op en was communicatief, ja. van hoog tot laag. Kunt u daar een goed voorbeeld van geven uit die tijd? Waarom? Kunt u daar een goed voorbeeld van geven uit die tijd? Ja, een voorbeeld wat ik me herinner was. Uh, uh, dat ik uh, hem uh, nogal eens in gesprek aantrof met uh, uh, leden van de conciergerie En dat bij zijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit... Uh, uh, Daar trof ik ook uh, een lid van de conciergerie aan bij het afstuderen. Die was daarvoor uitgenodigd. En dat vind ik toch wel tekenend voor, uh, uh, voor Prins Friso en uh, uh, zijn uh, opstelling met betrekking tot de omgeving. Ja, want we hadden uiteindelijk toch wel te maken met een prins. Jazeker. Ja. Dat, was, dat was niet te merken? Uh, ja, dat vind ik, dat vind ik moeilijk uh, beoordeelbaar. Uh, dat moet u aan de omgeving vragen. Maar nou goed, u ja, hem, u ik heb hem, hem meegemaakt hem... in, uh, uh, in, uh, in het bedrijf waar hij is afgestudeerd. En uh, uh, daar const, constateerde ik hetzelfde. Ja. Er was ook niet bekend wie hij was... En, uh, hij functioneerde daar uh, op een hele prettige wijze. Ja, want als u, als u beschrijft hoe hij inderdaad ja, eigenlijk heel gewoon was met heel veel mensen om hem heen. Was de omgeving daar ook mee op zijn gemak? Dat het op die manier wel makkelijk was om met een, een, een, een, met een prins om te gaan? Jawel, de studenten in uh, zijn omgeving uh, die namen dat uh, heel snel op. Die, uh, die hadden daar geen probleem mee. Ja. En ik moet zeggen... De staf aan de universiteit ook. En zoals gezegd in het bedrijf uh, waar hij afstudeerde... Uh, daar was het uh, bij slechts bij enkele bekend uh, wie hij was. Ja. He heeft hij ooit iets gedaan binnen uw vakgebied, lucht- en ruimtevaarttechniek? Uh, ja, uh, in zijn hoedanigheid uh, bij uh, TNO heeft hij zich uh, ook bezig gehouden met... Uh, met ruimtevaarttechniek. Ja, en, en was dat heel duidelijk ook wat hij van u had geleerd uh, uit die periode? Of is dat eigenlijk een heel klein element geworden in zijn lagere carrière? Ja, in het algemeen uh, zijn dat uh, maar elementen. En het uh, zwaartepunt heeft uh, uh, in eerste instantie uh, bij zijn eerste uh, betrekkingen gelegen... op uh, de bedrijfsorganisatie en uh, de, advies, uh, de adviesverlening... Uh, in de besturing en beheersing van bedrijfsprocessen en later ook in financiële processen. Dat hebben we later gezien. Professor Klaas Smit, uh, hartelijk dank voor uw tijd en de reactie op uh, het leven van Prins Frizo. Graag gedaan. Oud student van u. Uh, Jeroen Snel, als je kijkt naar de laatste jaren van zijn leven, uh, hoe bracht hij die door? Heel succesvol. Uh, wat we horen, hij gaf adviezen aan banken natuurlijk. Uh, ze zat ook bijvoorbeeld in Air, een soort prijsvechter uh, in de luchtvaart. En dat TNO-space gedeelte, uh, ja, dat denk ik altijd van dat was echt zijn, zijn hobby, zijn passie. Weet je, zoals Willem-Alexander nog steeds piloot is. Uh, dus uiteindelijk had hij de luxe positie om ook dat er gewoon maar bij te doen... om mededirecteur te worden daar in Delft van uh, TNO Space. Omdat dat gewoon zijn interesse had. Dus uh, zijn leven was prachtig hè, met, uh, met Mabel in Londen... waar hij anoniem over straat kon. Waar hij gewoon in een restaurant kon zitten zonder herkend te worden. Zonder beveiligers om zich heen. Uh, de, dat was prima. Dus uh, ja, het, het, het, is, het, is, het, is, het leven lacht hem toe en, en dan gebeurde dat ongeluk. Ja, dat is... Onbegrijpelijk. Ja. Het leven kent rare wendingen. Jeroen Snel, ik dank je hartelijk voor jouw toelichting. Afgelopen twee uur alweer bijna toen hier om vijf over drie... in jouw uitzending uh, van de EO het nieuws kwam over het overlijden van Prins Friso. Dank ook, ja. We gaan verder met uh, Han van Bree, hier inmiddels aangekomen in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Han van Bree, Koningshuis, deskundige, historicus en schrijver van het boek De Oranjes. Het bericht bereikt u ook vanmiddag op welke manier? Uh, ik werd uh, gebeld uh, door, door een vriendin die altijd belt. Als er uh, vreselijke dingen gebeuren in de wereld, dan meldt ze mij dat ik in actie moet schieten. En, ja, helaas uh, was, was dat dus waar in dit geval. Ja, was u het, was het verrast door het bericht van zijn dood? Nou ja, je, je, kijk, je, je weet dat het uh, gaat gebeuren. En of een keer mensen daar... Iedereen uh, daar gaat daar maar in zijn leiden, situatie op. Maar op, op dit moment, uh, ja, het komt toch weer onverwacht. Ja. ja. O, o, o, o, o, hoe bedoelt u dat? Het komt onverwacht. Nou, op, op dit moment. Ik bedoel, uh, ja, het komt altijd onverwacht. Uiteindelijk is het ja. toch altijd weer een schok. Ja. Hebt u hem persoonlijk gekend? Ik heb hem wel uh, op opkoming in de dagen zo, die ik uh, regelmatig gevolgd heb, uh, wel handjes geschud achteraf. Maar dat, uh, daar bleef het toch nog bij. Ja, er was geen opening voor gesprekken, wat u misschien graag had gewild? Nee, in, in, in, in die setting is dat zo, <laughs> sowieso vrij lastig. Uh, dus met hem heb ik nooit. Uh, een echt goed gesprek gevoerd. Dan op basis van uw waarnemingen en wat u leest en hoort van andere mm -hmm. mensen. Wat was het volgens uw man? Het was een, uh, nou ja, je, je zei het net al, natuurlijk een hele intelligente man. Maar die ook uh, het moeilijk vond om in het openbaar op te treden. Uh, die, op de koninginnedagen, uh, die koninginnedagen liep hij toch altijd het liefst achteraan. En uh, liever niet in beeld en ook niet... Heel erg mengend met uh, de mensen langs de kant. Dat, dat, daar was hij in in, in, in grote gezelschappen was hij niet op zijn best. Hij was veel beter in uh, wat, wat we net ook uh, hoorden. Uh, in, in, in kleine groepjes. In, in kleine werkgroepen waar hij uh, niet zich waar hoefde te maken, waar hij al uh, zijn kennis kon inbrengen en zijn passie kon inbrengen. Ja, want als ik zeg een combinatie van slimheid en verlegenheid, is dat een beetje wat hij was? Ja. Ja, in ieder geval openbare verlegenheid. Hè. Niet, niet uh, in, in, in kleine kring. Daar was hij... Uh, als hij ontspannen was... Uh, dat dat uh, ze heeft Mebel ook wel eens gezegd van... Uh, hij, in het openbaar ziet er altijd een beetje nors, een mm. beetje bars uit. Dat was een belemmering dat... ook bij openbare optredens. Ja, ja, ja, ja nee, en het is ook lastig voor... Uh, als, je, als je in die wieg uh, geboren bent waarin hij geboren werd... En nogal veel uh, veroordeeld wordt tot optredens in het openbaar is... dat? Uh, ja, is niet, niet handig. Ja, um, u bent hier uitgebreid de komende tijd, uh, de komende uren. We gaan even naar iemand die wat minder tijd heeft vanmiddag. Uh, en toch even voor vijver in de uitzending willen hebben: Rijn Willems. Goedemiddag. Ik wacht, ik wagen voor Meneer Willems, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoort Hoor ja, u bent in de uitzending, uh, oud CDA, oud-topman van Shell... Uh, ja. onder meer betrokken bij de Avond van de Wetenschap... en Stichting Toekomst, Beeld en Techniek... Uh, maar in al die hoedanigheden vast wel een keer in aanraking gekomen met Prins Viso. U hebt hem persoonlijk gekend, hè? Ja, nou ja, met name in die twee organisaties die u net noemde... de uh, Avond van Wetenschap en Maatschappij... dat is een organisatie die uh, uh, al 11, 12 jaar een, een groot congres organiseert... in de Riddenzaal voor, voor het celebreren van wetenschap... Hij maakte daar intensief onderdeel uit van het bestuur. Tot een jaar of drie geleden, uh, tweeënhalf geleden. Hij was daar uh, uh, ja, actief betrokken, uh, uh, altijd creatief uh, uh, in zijn reacties. Hij is, hij is natuurlijk een uh, bescheiden man, maar daarbij... Heb ik hem ervaren als een, een echte intelligente vent? Uh, uh, oh ja, dat, uh, dat, dat kwam ook naar voren in zijn bijdrage. Precies, dat hebben we inmiddels ook. hij daar stopte, want hij had dat zo'n vijf, zes jaar gedaan en vond het al verstandig dat ze dat, dat een ander ging doen. Toen heb ik hem eigenlijk vrij snel. toen switchte ik ook overigens van, vanavond van wetenschap naar. naar voorzitter van de Stichting Toekomstwereld Techniek. En dat is een organisatie die zeg maar. Uh, toekomstststudies doet uh, rond. Um, de specifieke technologische ontwikkelingen naar de maatschappelijke, maatschappelijke kanten van. Kijk, neem bijvoorbeeld de, de, de, de ontwikkeling in het vervoer, in de technologie, de ontwikkeling in de zorg. Nou, die, die, die stichting, daar heb, heb ik hem hier gevraagd. En wat was zijn rol, wat was zijn rol binnen die stichting? Oh ja, dat is overigens relatief kort geweest, want hij is vrij snel daarnaast dat ongeluk gehad. Uh, maar dit paar keer dat hij er was, uh, heeft hij uh, ja, toch wel gemerkt ook daar zijn brede belangstelling voor wetenschap. Uh, hij, hij, hij heeft natuurlijk ook een, een goed technische achtergrond. Uh, was hem daar echt behulpzaam. Want u noemde zojuist het woord creatief. Op welke manier kwam dat naar, uh, tot uiting? Nou ja, je moet, je moet dingen organiseren met elkaar. Je gaat zitten samen te brainstormen. En, uh, nou, dan hield hij ze bepaald niet stil. Uh, hij geeft misschien naar buiten wel eens de indruk van wat uh, gereserveerd te zijn. Maar in een gezelschap, zoals we daar zaten met een bestuur van de wetenschappen wetenschap, en de, uh, uh, dan je, met 10, 15 mensen rond de tafel, nou, dan is hij bepaald niet een uh, stille persoon. Ja, Kunt u die, die momenten terughalen? Op welke manier ging dat dan? Nou ja, ja dat kun je heel specifiek. Specifiek kan ik dat niet doen, denk ik, maar je bent met elkaar in, in discussie aan het brainstormen over dingen. Nou, dan zit de ene, per, de ene persoon die is, die is wat stugger dan de ander. Hij was niet een stugger persoon daarin, hij was altijd actief betrokken, meedenkend. Hé, uh, hey, zouden we niet tien personen vragen om, om een lezing te laten houden? Of zouden die niet eens, uh, dat onderwerp niet, niet, niet, niet sterker doen belichten? Kijk, we hebben natuurlijk ik, voor die avond van wetenschap bijvoorbeeld, uh, daar, daar heeft hij langer aan meegewerkt dat was het echt zo dat we daar uh, sprekers moesten organiseren. Uh, en echt mensen van niveau. We hebben daar uh, uh, uh, Frans Waals, de, de Nobelprijswinnaar, gehad. We hebben daar uh, Louise Fresco gehad. Maar op het navinkel van dit soort mensen... en de wetenschappers op, op uh, jonger niveau die bij die avond aanwezig waren... nou, dan merk je dat hij uh, behoorlijk betrokken was en goede kennis van zaken had. Ja, was dat dan ook typerend voor hem? Zoals u het zegt dat zodra hij in op dat uh, de intelligente niveau kon acteren... dat hij dan de ware Friese kon zijn die hij was? Zijn, op zijn gemak voelde, hij voelde zich op zijn gemak. Het was een gebied waar hij, waar hij zich in thuis voelde... en dat voelde hij zich op zijn gemak, ja. Rijn Willems, ik uh, dank u hartelijk... van de senator, ja. CDA, oud-topman van Shell... en betrokken bij die wetenschappelijke stichtingen... waar Prins Friese ook bij betrokken was. Hartelijk dank. Ja, wat graag gedaan. Ja. We gaan even terug naar Paleishuis ten Bosne, pas anders. Verandert daar de situatie? Ik, ik ben inmiddels uh, omgelopen, Tim... naar uh, de ingang van aan de weg. Dat is de andere kant van het paleishuis, Ten Bosch, waar inmiddels wat dranghekken zijn neergezet. Om uh, ja, mensen, nieuwsgierigen in ieder geval, een beetje zeg maar, uh, in het gareel te houden. Als ik, het zo, als ik die term mag uh, gebruiken. Dus nu en dan komen er wat mensen voorbij. En die, uh, die kijken in eerste instantie even op van alle ophef hier. Want er is natuurlijk ook heel veel pers aanwezig. Maar er zijn ook wat mensen die uh, ja, uh, op een of andere manier toch even stil willen blijven staan bij de dood van prins Friese. Ik zie hier naast mij een meneer met een kinderwagendag, meneer. U heeft bloemen meegenomen. Ja, ik zoek eigenlijk nog een plekje om die neer te leggen. Wanneer hoorde u het? Vanmiddag. En wat dacht u toen? Nou, ik vond het toch wel uh, schokkend, eigenlijk. Ondanks... Het wel aan te komen. Ja, precies, want ja. dat was natuurlijk uh, de situatie. Een lange onzekerheid over zijn ja. lot. Ja. ja, En waarom besloot u toen om iets te doen? Nou ja, of het nou een prins is of een gewone buurman... Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Kleine moeite om even langs te gaan met een bosje bloemen. Ja. Ik neem aan dat de kleine van u is in de kinderwagen. Ja, klopt, ja. Uh, ja, nieuw leven en leven dat eindigt. Ja, ja dat zet je ook wel aan denken. Ja, ja. Dank u wel. U gaat zometeen de bloemen bij het hek neerleggen, denk ik? Ja, dat denk ik. Als ik een mooi plekje kan vinden, wel. Maar uh, even kijken. Ik dacht dat er al wat zou liggen, eigenlijk. U bent een van de eerste Ja, waarschijnlijk. Dank u wel. Oké. Okay. Nou, je hoort het, Tim. Dit is uh, iemand die uh, ja, het nieuws hoorde en besloot om uh, toch een, een soort van teken van rouw... Een, mee, een teken van medeleven achter te laten bij de poort van uh, Paleishuis ten Bos. Hij heeft een uh, bloemetje bij zich, roze, of, uh, witte rozen zijn het. En die krijgen straks ongetwijfeld een mooi plekje hier ergens bij het hek. Of wellicht worden die aan de aanwezige Marseche-agenten gegeven. Want dat is de situatie nu bij het paleis Huisdenbosch... Een, een logische plek ook voor mensen om naartoe te gaan... als ze dat willen natuurlijk. Omdat daar uh, natuurlijk uh, vanmorgen uh, prins Friso is overleden. En daar heb je verder geen zicht op, hè, wat daar gebeurt achter dat grote hek. Nou, we kunnen aan uh, deze kant van, uh, van het paleis... aan de uh, kant van de uh, weg, kunnen we wel een beetje naar binnen kijken. Er staan wel wat auto's geparkeerd, maar verder is er heel weinig activiteit. Pas anders, jij komt nog uitgebreid aanbod de komende uren in dit NWS Radio 1-chinaal. We maken even plaats voor het nieuws, dat hoort u zo direct, en verkeer en ster, wat er allemaal bij hoort in deze speciale Radio 1-uitzetting. Naar aanleiding van het overlijden van Prins Frizo.